Na de wedstrijd bleef het rustig, in en om het stadion. Er was ook extra politie ingezet. Maar de meeste supporters gingen relatief snel weg uit Enschede. Bij een aanval op een kerk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een dode gevallen. Vijftien kerkgangers raakten gewond. Iemand liet tijdens de kerkdienst een granaat ontploffen. Tijdens de aanslag waren er zo'n vijftig mensen in de kerk. Het is nog onbekend wie de granaat heeft gegooid. Sommige kerkgangers denken dat de aanslag een vergelding is... van inwoners van een nabijgelegen dorp... Die claimen dat de kerk op hun grondgebied is gebouwd. Het weer droog, vannacht weinig wind en plaatselijk mist. Morgen droog, veel zon. Maxima tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie twee meldingen. De eerste op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Hoopgaande daar vanwege een ongeluk. Bij Kerkdriel is de rechte rijstrook dicht. Ook is de afrit Kerkdriel dicht. En tussen Zaltbommel en Kerkdriel staat door het ongeluk twee kilometer file. Dan die andere melding, de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Reelwijk en Nieuwebrug 4 kilometer file. En dat is door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks om ongeveer kwart voor tien... het laatste deel uit onze cursus Alleen zijn. De singles spreken vandaag over behoefte aan contact. Maar nu eerst een geheime berg in Limburg. De berg dateert uit een tijd die ongeveer 25 jaar geleden afliep. Het was een tijd van de twee blokken tegenover elkaar. Wij, vrij, goed en rijk... Tegenover zij, fout, gevangen in hun eigen heilstaat. De ismes regeerde. Kapitalisme versus communisme. Het was de tijd van rode knoppen. Zij hadden er een, wij hadden er een, Brezhnev had er een... en Reagan had er een. En ik lag s'nachts klaar, wakker in mijn bed. En ik dacht, stel nou dat een van die twee bezopen is... en die drukt op die knop. Ik vertrouwde die gekke Reagan al helemaal niet. Ik heb hier... Een oude opname van Reagan. Reagan test even een microfoon voor een radiopraatje dat hij ging houden. En dat hoorde ik de hele nacht in mijn hoofd. En ik dacht, jee, die man, die man, die man, die man zat dus aan de rode knop. En dan had je natuurlijk ook nog die, die enge Russen met die... Stoorzenders, die Russen die hun eigen burgers onmogelijk maakten om naar onze zenders, vrije zenders, te luisteren. In Radio Moskou luisterde ik altijd naar op de Korte Golf. En Radio Moskou zond uit in het Nederlands. En ik was een groot fan van die uitzendingen. Niet vanwege de ideologie, maar er zat een, een Rus zat daar. En, Rus, en die had Nederlands geleerd in Groningen. En die bracht dan, bracht die, die, die, die propaganda van, van, van, van de Russen, bracht die voor ons Nederlanders. Nou, dat was prachtig om te horen. Je vond op de korte golf merkwaardige zenders. schijnzinnige zenders met boodschappen. Er was bijvoorbeeld een Duitse mevrouw op een zender en die zei altijd alleen maar... 1, 2, 8, 4, 5, 9, 1, 2... En dat is de hele dag... Lang. Er waren dingen. Er waren dingen bij ons ook. Bij ons ook dingen die je niet mocht weten. Dat was in onze eigen belang, want er werd over ons gewaakt. Eén zo'n ding was een berg in Limburg. Inmiddels is de berg teruggegeven aan haar rechtmatige eigenaar... de, de, de Stichting het Limburgs Landschap... En hij is leeggehaald door de toenmalige bewoners. En je kan nu in die berg. En dat nu deed programmamaker Jan Maarten Deurvorst. Hij zocht een aantal betrokkenen op. Mensen die er werkten en die ervan wisten. Ze mochten het toen niet zeggen, maar nu kunnen ze erover praten. Ze kunnen praten over het geheim van de berg. Wij gaan luisteren naar War Room in de Mergel. Ik wist waar hij werkte, dat het in de Karnelberg was. Dat is waar NATO-geheim. Maar voor de rest iets specifieks, eh, nee. Er zoveel geheime missies daarbinnen. Eigenlijk zaten. Ja. Daar had je het idee ja. niet van. Maar nee. dat had u wel? Ja, wij wisten het. Hè, omdat wij eigenlijk door de hele berg kwamen. Er was, geen, ja, er was één lokaal waar we nooit kwamen. wat er gebeurde, dat wisten we niet. Daar mochten wij ook niet binnenkomen dan ook niet. Daar... Dat weet u achteraf ook niet? Nee, dat nee, nee. We weten we nog steeds niet. En dat waren de kamers naast de war room. Ja, ja. Het is vrijdag 13 november. Tien minuten voor half acht, Hilversum 2, de VPRO. En dan schakelen we nu over naar Germaine Gronier de Warstricht... We fietsen, we fietsen op de Kannenberg, vlakbij Maastricht. Dat is een uh, hoge berg, waarin zich iets bevindt. Wat dat precies is, gaan we eens grondig uitzoeken. Want niemand weet precies wat. Het is wel iets militairs, geloof ik. Paul? Ja, het is iets... Uh, iets akeligs eigenlijk wel. Het was in 1982 dat ik op de VPRO-radio voor het eerst van de Kannenberg hoorde. Germaine Gonier hoorde de wildse geruchten en ging op haar fiets op jacht naar de waarheid. Nu, 30 jaar later, in 2012, is de berg leeg overgedragen aan de eigenaar, het Limburgs landschap. Hoogste tijd om alsnog te achterhalen wat er hier in het hoofdkwartier van de Northern Army Group, want zo heette het, echt gebeurde. Allereerst bezoek ik militair archivaris Jos Notermans die in een depot de overgebleven militaire voorwerpen uit de Kannenberg beheert. Wat ik heel bijzonder vind, is er waren daar onder de grond straten. Je ziet ze hier staan. Hè? Daar hebben we hier een, een heleboel van die, van die bochtjes die uh, uiteindelijk uh, weer, weer terug uh, op de plek zelf vermoeten. Uh, en allemaal Engelse straat eigenlijk, S Engelse ja. namen. Ja, ze hebben het, het, het NAVO-alfabet daarvoor gebruikt. He. Alpha Street, Bravo Street, tot en met Golf Street. Het was natuurlijk een, uh, een hoofdkwartier waar het Engels uh, voertaal was. Dus uh, ja, vandaar dat men die, die uh, gekozen heeft, die namen. Ja, ja, ja. Uh, ja. Nou ja wat, wat verder ook nog heel bijzonder is, is natuurlijk dat ook de functies die daar onder de grond zaten, hè? Er, er staan afkortingen waar je waarschijnlijk duizelig van wordt, maar je ja, uh, kunt u even voorlezen wat daar bijvoorbeeld daar staat. staat. Daar staat Noordach Kiep. Een Kiep dat is eigenlijk in een kasteel is dat het meest centrale deel van het kasteel. En Nochtag Kiep was dus ook het meest centrale deel van het hoofdkwartier, het meest geheime deel, waar, uh, ja, laat ik zeggen, waar de, de operaties werden voorbereid. Dus de war room eigenlijk. Eigenlijk, ja, de ja, ja. operations room, of de ja. war room, de, ja. zo zou je het kunnen noemen. En Noorddag, dat was de Northern Army Group, hè, dus de legergroep die Noord-Europa moest, eh, moest verdedigen. Er staat hier nog, nog één voorwerp wat, uh, ja, denk ik, wel heel bijzonder is. Dat is, uh, dat is dit, uh, dit ding ja. hier. Dit is het, het vlaggetje van de, van de golfbaan. Oh, ja? Ja, er was daar ondergrond een, een, een golfbaan. Men had daar één hole aangelegd, zal ik maar zeggen. Daar lag dus een kunstgrasmat met een, een, ja, een doel waar je het balletje in moest schuiven. En dit is het vlaggetje wat daarbij hoorde. Die hele golfbaan is inmiddels ook verdwenen, maar het vlaggetje dat hebben we nog. En er was daar onder de grond natuurlijk ook ruimte voor ontspanning. Er waren twee bars, er was een fitnessruimte. Ik ben Dick Winkelman. Ik woon in Oesgeest. En uh, ik ben in 78, 79 militaire dienst geweest. En in 79 bijna het hele jaar uh, in de Kannerberg gezeten. Als je zeg maar, een plattegrond ervan ziet, dan is het een beetje een bijenkorf. Hè? Het is niet één lange gang die twee punten verbindt. Maar het waren allemaal gangen die ontstaan zijn om de mergel te winnen. En in ieder geval, uh, de afdeling waar ik werkte... Dat, dat was niet nog een hele extra ruimte die daarvoor uit, uit het mergel was gehouden. Maar dat was gewoon een stukje van dat gangenstelsel. Alleen dan waren de wanden bekleed. Er waren gewoon houten wanden en, en, en hardboords en een plafond. Dus in je werkruimte zag je niet dat je in de mergelgod liep. Dat waren gewoon een paar knikken. In een uitgestrekt gebied was dat. Het zat daar met... Uh... Engelse ordenansen, dat waren dan vrouwelijke militairen... en eh, op, gym, op gymschoenen op de fiets brachten die dan daar eh, de berichten... De, hè, als postbodes de berichten rond. Hè? En dat geeft dan aan hoe verschrikkelijk groot eh, dat, eh, die berg eh, was. Het waren niet zomaar een paar, eh, een paar ruimtes, dat was echt, eh, enorm. er waren ook enorme kantines... Uh, en uh, de ene die heette de Flintstones Bar. Dus het was daar ook nog een zekere mate van. Uh, het was niet ongezellig, moet ik uh, zeggen. Ja, ik ben er in de, in de jaren 78, 79, toen ik dienstplichtig militair was... ben ik er ooit een keer uh, in geweest bij een oefening. Wat ik me daar nog kan van herinneren... is dat het ja, toch een wat, uh, wat warm, vochtig, bedompte uh, atmosfeer uh, was. Er vlogen daar ook allerlei beestjes, uh, beestjes rond in uh, de plek waar je, waar je sliep. Dus het was, het was niet echt heel erg, uh, heel erg aangenaam. Maar je moet je ook realiseren dat bij, bij oefeningen waren daar gewoon ontzettend veel mensen. Hè? Er waren wel tot wel duizend mensen daar in die, in die berg. En je komt dan in een ondergrondse wereld waar, waar licht brandt... en waar allerlei mensen van alles aan het doen zijn. Je wordt van James Bond-sfeer. Mensen die onder de grond uh, in, in kantoren allerlei geheimzinnige dingen aan het doen zijn... Waar je, waar je geen idee van hebt waar het allemaal voor is en wat het allemaal is. Hè? De Kannenberg is een stille getuige van de Koude Oorlog. Het was operationeel op het hoogtepunt van deze wapenwetloop... tussen het Westen en het Oostblok, vertelt Kees Kalkman van de Amok het antimilitaristisch onderzoekscollectief te Utrecht. Een, een algemeen principe is dat je uh, vredeshoofdkwartieren en oorlogshoofdkwartieren hebt. De vredeshoofdkwartieren dat zijn meestal gewoon kantoorgebouwen. De oorlogshoofdkwartieren die zijn op een of andere manier op een verborgen plek... en beter beveiligd, bijvoorbeeld in hun bunkers... En uh, de, de Kannenberg, dat was zo'n oorlogshoofdkwartier waar dus eigenlijk wat alleen al geactiveerd werd tijdens oefeningen en tijdens in oorlogsomstandigheden. Wat is dat voor gekkigheid eigenlijk dat je midden in een berg dan een hoofdkwartier gaat beginnen? Nou, dat, dan heb je dus... Kijk, als je nu naar Iran bijvoorbeeld kijkt, wat nu uh, actueel is, dan zie je dat het Iraanse leger heel veel van zijn... Uh, van zijn installaties en, en ook van zijn hoofdkwartieren verbergt in bergen. Dus dat is een, eigenlijk een natuurlijke, uh, enerzijds nog een beetje camouflage, maar anderzijds ook als je het onder, uh, een, een, een, zeg maar, tien, tientallen meters rots uh, zit, dan ben je niet zo gemakkelijk uit te schakelen via een bombardement. Dus dat is de reden dat ze daar zitten. En ook nucleair ben je dan beter beschermd? Eventueel uh, zit je daar onder de grond, kun je het makkelijker afsluiten voor uh, lucht en. Uh, Toetreding van straling, et cetera. Ik denk dat dat ook nog wel wat uitmaakt. Wat voor belang had de Kannenberg voor het Oostblok eigenlijk? Nou, dat was een object wat je moest proberen als dat ging voortijdig uit te schakelen. Dat was wel een, wat dan heten een prime target. Dus een belangrijk doelwit voor het Oostblok. Om alle commando, al die oorlogshoofdkwartieren zijn belangrijke doelwitten. Omdat als je dat uitschakelt, dan... Schep je chaos bij de tegenstander en uh, dat is uh, daar kun je ongelooflijk van profiteren. Dus dat is bij wijze van spreken belangrijker als uh, een tankbataljon uitschakelen. Mr. Nixon, what is the truth? Can we continue to have peace while Khrushchev is trying to stir up the whole world against us? Well, the truth is that we must continue to have peace. En we can if we continue to show firmness and strength to the communist world. En dan is eindelijk het uur u aangebroken. Ik mag de Kannerberg in. Ik word rondgeleid door Paul Kroymans, die er 30 jaar werkte als kapper en als trolleychauffeur. Ja, we rijden nu langs de wijngaarden van de Apostelhoeve en dan krijg je dus dadelijk het eh, grote bos van eh, ja, van Kan noemen ze het hier. En daar ligt dus de Kannenberg in en een kasteel, de kasteel, dus Chateau nou Dat is dus uh, ja, het laatste stukje natuur van Nederland. Er is een, een bepaalde uh, gang die kwam bij het Alperkanaal wat hier achter loopt. En uh, nou, dan ging je dus hier moeten we dadelijk naar rechts. Oh ja. En dan ging je dus uh... zeg maar. Uh... Boven bij extra drie. Mag je hier staan? Ja. ja, hij mag hier staan, maar ik denk is... eigenlijk nee, dat het hier kan staan. Ik kan maar een beetje Jas meenemen, hè? want het zal ja. koud zijn. Dag Jos. <laughs> Dan komt Jos met een prachtige lantaarn. Dag Jos, <laughs> Dit is dus, de, ja, het werd dus ook de betonnen gang genoemd. Uh, alles was hier in het Engels, dus dit was het begin van de Main Street. En uh, ja, daar ging je dus dan naar binnen toe. En totdat je dus uh, achteraan in de gang de vertakkingen kreeg. De Main Street is ja, het? Ja, ja, ja. ja. De hoofdstraat. Ja, de Hoofdstraat, zeg maar. Ja. Daar heb je dus de ijzeren deuren, de sluizen, dus die met uh, een oefening... Uh, Zoals het close door was dus als iedereen wel naar binnen, maar niet meer naar buiten. Dan gingen die, de deuren dicht en die zijn behoorlijk dik. Dit zijn echt hele dikke deuren. Dit, dit, zijn echt de dikke deuren, ja. 25, en, uh, 25 centimeter ja. dik en dat was voor uh, ja, de atoomaanval zeg maar en voor gas. En uh, daar ging alles dicht en daar was dat je binnen. Ik, kan ik mag ik even aan zitten? Maar oh, die... oh, je kan hem niet bewegen. Nee, die, die krijgen niet echt. Dus, uh, ja, die werden destijds werden die dus één keer per week wel open en dicht gemaakt. Dat ze dus lopende waren, zeg maar. Maar uh, ja. In heel veel hendels om ja, het helemaal potdicht ja. te maken. Het was echt, het was luchtdicht afgesloten. Ja. ja. Dus en dan kreeg je alle lucht oh, en dan, dan kreeg dan je het via van de ventilatie. Van binnenuit, dus vanuit de, de machinekamer, er stonden twee grote uh, dieselmotoren. En die verzorgden dus dan dus, uh, licht, water uh, eigenlijk en, en de stroom. Het zijn echt zalen dit, hè? Het, het blijft gewoon hier uh, 3,5 meter hoog. Ja. Dit is echt prachtig, hè? Want het is uh, baksteen samen met mergel. Ja. Het ziet er heel apart ja. uit. En waar zat u dan? Wij zaten helemaal dus achter in de berg, dus richting exit 3, uh, zeg maar. Hoe ver, is, hoe ver is dat nog lopen? Ja, een kilometer of uh, drie, vier. Zoveel? Ja. En hoe kwam maar, u daar dan, elke maar, dag? Wij, ja, te voet kwam je daar, maar omdat wij dus daar de elektrotrollies hadden staan... Uh, met alle apparatuur, uh, van daaruit konden wij het gemakkelijkste alles bereiken, zeg maar... Oh, maar wilde dus zeggen dat u, als u naar uw werk ging... eerst nog eens een dat half uur door die... Ja, dan ging je nog eerst een kwartier door de berg lopen. Dus dan ging je van hier de Main Street tot aan de Mushroom. En dan gingen we daar linksaf de Golf Street. En van de Golf Street gingen we dus dan naar de Voksel Street. En dan kwamen wij bij onze ja, lokale, zeg maar. Ja, en waar was de War Room dan? Is die hier vlakbij? Dat is de... Hoe uh, uh, ver lopen is die, die, die Warroom? Dat is dus, ja, pakweg. Twee, kilo, twee kilometer, wat denk ik. Oh ja, ja. Dus dat. Maar hier reden wij ook. Met, kijk, maar dat zie je hier. Ja, hier kon je dus met een, met een jeep. Hier hadden ze een oude jeep, reis er mee door. Maar wij ook met, ja, met de trolley, met een aanhangwagen of zo. Maar bent u nooit verdwaald geraakt? Uh, in het begin. Ja, toen was het dus vreemd, maar op een gegeven moment, ja, dan kan je dromen, zeg maar. Hè. Iedereen deed dat wel, en ze gingen wat door de, door de gangen struinen. En uh, met name die, die gangen die niet verlicht waren. En dan gingen gewoon een beetje ja, grot lopen, zoals wij dat uh, noemden. En dan gingen kijken hoe ver je kon komen. Het was er heel mistig, uh, vanwege de vocht. Mistig. Mistig. Uh, vanuit dus, uh, de gangen die dus, uh, zeg maar, uh, bezet waren door kantoren en uh, dienstdoend personeel. Die, die lucht werd continu afgezogen. En die werd naar die andere gangen ingeblazen. Dus de vocht hoopte zich in feite in die gangen alleen maar op. En uh, dat voelde je ook aan de wanden. Dat het droop er gewoon uh, vanaf. Andere keren gingen we eens op zoek naar uh, wat vleermuizen in de winter. En dan, uh, maar daar hoefde je niet zo ver voor te lopen. Dat was een, uh, gewoon een, uh, misschien maar 100 meter buiten het, uh, het gebied wat uh, bewoond was, om het maar eens te noemen. Die gingen daar in de mist? Die hingen daar een beetje in de mist, ja. En die vielen dan heel goed op, want die hadden een heel uh, dik pareldekentje van, uh, van waterdruppels allemaal op hun, uh, op hun rug hangen. Dus ja, dat, dat viel heel goed op. Ja. Maar er was ook tijd voor vrolijkheid, vertier en drank in de Kammerberg. Tijdens de van tevoren werden er we dus 50, 60 tonnen bier naar binnen gebracht. Ik kende hem wel, die kwamen naar buiten. en <lacht> Die kwamen stommelen naar buiten? Ja. ja en als ze het naar buiten kregen, dan kwam de man met de hamer, want dan kwamen ze op de frisse lucht. Ja. Dat ja. <lacht> zijn ja. yes. ja bekende toch die ja. zijn er toen gebeurde. Ja, er ja, zijn wel een paar bekende dus uh, die... Uh... Die zeker in de zijn, geloof ik. Ja. Ja, het beneden het water in gingen ja. dus. Nou, dat hoorde niet. Ja, ik hoorde dat hoor. Ik ja. hoorde, ik, ik wil ja, als je dus hoor. nou hier gaat, nee, hier rechts, als je toon hier kan, en daar links, dan heb je de vijver. Maar dan loopt de jeker door, door die vijver. Ja, op de een of andere manier kwamen ze daar. Hoppakee, plons In de rivier. Ja, ja, ja. ja. en de er was een, uh, een Duitse officier bij, een uh, hoofdman uh, Nolde, uh, een, een bonk van een vent, zo, uh, echt een uh, zoals je een Duitser voorstelt, zoals hij is, groot, fors, uh, en uh, die verkeerde nogal in, uh, in de hogere kringen in, in Duitsland, in, in de jetset, zoals dat uh, toen heette, en um, daar hoorde ook Gunter Sachs bij en uh, Brigitte Bardot in, uit die tijd. En uh, daar had hij ook foto's van bij zich... van allerlei uh, ontmoetingen, borrels en dergelijke die ze dan uh, samen uh, hadden. Met Brigitte Bardot? Uh, en Gunter Sachs, ja. Hij uh, nam in de winter ook deel aan uh, rodelwedstrijden. En uh, ja, gezien zijn omvang en gewicht had hij al een groot voordeel. Want uh, er ging heel wat, uh, wat kilo's de baan af natuurlijk... En hij heeft zo'n wedstrijd ook eens een keertje gewonnen. En, uh, hij gaf toen een geweldige borrel uh, voor alle personeel wat uh, in die bunker dus uh, werkzaam was. En dat gebeurde ook in, uh, in zo'n grote hal uh, hier in de bunker. En uh, nou, daar werd ik dan ook voor uitgenodigd. Was precies bij doder er ook? Nee, nee. waren <lacht> alleen militairen waren het binnen. <middels> De laatste spreker was Hubert Reumers, die in 1970 zijn dienstplicht vervulde in de Kannenberg. In het oorlogshoofdkwartier dat er toen was, was absolute geheimhouding een plicht. Zo ontdekte ook Germaine Gronier toen ze tijdens de live-uitzending enkele militairen op het spoor kwam. We zijn aan het uh, onderzoeken wat hier eigenlijk in de Kannenberg zit. We zien alleen veel dingen hierop. Ik kan helaas geen commentaar geven. Wat zegt u? Ik commentaar. Mag u dat niet vertellen? Ik nee, kom Kort, hè? Het is heel geestig. We lopen hier dus rond, maar iedereen duikt weg. In auto's, achter auto's, onder auto's. Solarium en een apenkooi. Wat zegt u? Solarium en een apenkooi. Een apenkooi. U bent ja. dus even van de apen. Ja. Zo, nou weten jullie. Er zit dus een solarium en een apenkooi. Volgens kapper Kroymans ging de screening van het personeel, of ze nu militair of burger waren, enorm. Ver. En dan kom je dus bij de, de security, bij de politie, zeg maar. En dan krijg je dus een hele lijst voor je wat, wat mag en wat niet mag. En dan begin je dus bovenaan af te strepen. Uh, punt 1, horen, zien en zwijgen. Uh, punt 2, alles wat hier binnen is, blijft binnen. Er gaat niks naar buiten. En zo ging dat hele rijtje werken af. Hier in het dorp hebben dus drie jongens die hebben daar gewerkt, maar die, die, die weten van elkaar niet waar ze gewerkt hebben. Ik ben Edmond Staal, werk werkzaam bij Stichting het Limburgs Landschap. En de groeven waar we nu staan, dat is eigendom van jullie. Ja, we hebben net na de Tweede Wereldoorlog, heeft het Limburg landschap, het kasteel in volledig verwaarloosde staat, ruïneus bijna, en uh, de berg hierboven en, uh, gekocht. En dan horen daar de grotten, de gangstelsels ook bij. En daar is later in de jaren 50 dan uiteindelijk het NATO-hoofdkwartier in gekomen. En die hebben dat stuk van ons gehuurd. En ja, je moet dat plaatsen net na de Tweede Wereldoorlog. Eh, bang voor de Russen, bang voor ongeveer van alles. Dus men deed daar automatisch aan mee. En dat betekende voor ons dat wij er ook nooit meer in mochten. U mochten niet in uw eigen eigendom? Nee. Nee, dat stond ook in het contract. Het was verboden om, uh, om binnen te komen in ons eigendom. En op het moment dat wij op, we, daar moesten zijn voor een bespreking of wat dan ook... dan kwam je in een zaaltje binnen, met, nog voor de, de dranghekken. En dan uh, we gingen daar meteen de gordijnen voor een platte grond, want die mochten wij niet zien. En uh, dan werd daar de, was, deed je je werk en dan werd je weer de gang uitgelaten en dan was je, stond je weer buiten. Maar binnenin mochten wij nooit. We hebben wel meegemaakt dat op een gegeven moment was onze directeur die was foto's aan het maken in het natuurgebied hiernaast. Die had een vergadering dacht meteen even wat foto's schieten. En toen kwam de bewaking en die kwam vragen wie die was en wat die deed. En dus hij legde uit wie die was. En uh, er werd bij ons op kantoor meteen gebeld. Die en die meneer met dat en dat kenteken werkt hij bij u. Nou ja, dat bleek dus allemaal te kloppen. Dus er was hier gewoon permanent bewaking. Maar dat was natuurlijk ook uh, juist super uh, geheim wat hier onder de grond gebeurde. En we waren hier schijnt Europa of de wereld aan het redden. Austin, okay. you're on ja, het heeft waarschijnlijk toch te maken met het, uh, ja, het, het, het niveau van geheim van dit, van dit complex. Hè. We hebben we net al gezien: we, we, wet, wet, wet op de staatsgeheimen. Uh, het, het hele complex was, was zo ingericht dat er, er ook niks naar buiten mocht. Hè. Alles wat, wat werd afgedankt moest binnen het complex worden, worden opgeslagen op, op stortplaatsen. Uh, er was daar ook een shredding room, een, een plek waar dus het papier versnipperd werd en tot, uh, tot papier. Hier, Pulp, werd vermalen. Al het afval werd ook intern vernietigd. Nooit ja. kwam iets naar buiten. Ja, precies. Geen snippertje. Geen snippertje, nee. nee. We lopen steeds dieper de berg in. Tot vlak bij de kern van de berg, de war room. Lis Manuel werkte er vlak naast op de dienst van de ultra-geheime gecodeerde berichten, de crypto. Alles, wij hadden hier een heel groot verbindingscentrum. En alles ging dus via de groene landlijnen naar buiten, berichtenverkeer. En alles wat uh, boven een uh, bepaalde klassificatie was, ja, dat, uh, dat kwam bij ons. En wij moesten dan uh, coderen of decoderen. Wat stond er precies op zo'n briefje? Locaties... Vijanden, weet ik het. Ik heb daar eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Maar meestal staan codes. Ja. En die codes werden doorgegeven aan de commandogroep. En die wisten er wel raad mee. Maar, er stond dan X, Y, 3, 4. Ja. En zij hadden dan de boekwerk. En dan moesten ze dat dan weer terugrekenen uh, en dan bij wijze van spreken. Ja. Ik vond het allemaal niet zo interessant. Er zaten allemaal codes op. En dat zei mij ook niks. Hè? Ik bedoel, als het nog stond van nou, uh, man gedood ergens en dingen, ja dan... Want hier was dus... Uh, ja. lokaal. Hier nou, hoeft iedereen op, hier was een, stond een stoel, De televisie stond hier, stoel, koffiezetapparaat. En dan had je hier een deur met een cijfercombinatie erop. En alleen mensen die uh, geautoriseerd waren om binnen te komen, die kwamen hier binnen. En anders ook niet. Dat was u? Dat was ik. Ik andere een jaar met nog andere mensen die dus hier moesten werken, hè, uiteraard. En wat was de maar, code dan? Weet u dat nog? Nee, geen idee. Want dat werd <laughs> ieder, <laughs> ieder jaar werd dat veranderd. En dat er waren heel wat codes om te onthouden. Dat wel, dat, uh, Moest u echt onthouden? Mocht u nergens ja, neerschrijven? Nee, mocht het niet. Absoluut niet. Nee. Nee? Maar we hadden er wel foefjes voor. We hadden zinnetjes. Hè. Dus bijvoorbeeld van uh, een rood kapje ging naar het bos. En dat werd zo'n zinnetje gemaakt. En dan wist u gelijk van... Nou, dat stond op die combinatie. Want dat mocht je wel in je beurs hebben. Of Little Red Robin Hood. Ja, dat je in Engels hè? Ja. ja. En, en wat gebeurde hier achter dan? Hier is dan de... We zijn nu in het geheime gedeelte. Ja. Het geheim, zeer geheim. En, en uh, for your eyes only. Ja, dat zijn allemaal van die James Bond-achtige toestanden. Maar uh, dat, dat stond er ook wel eens een keer op, ja. For your eyes only. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. Stel, er komt een for your eyes only bericht binnen nu. Wat doet u dan precies? ga kijken van wie is het bestemd staat er ook op, het staat ook in de telegram voor wie het bestemd is. Dan... Voor een generaal meestal dus? Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, Nou, dan uh, kwam de naam van de generaal erop en dan ging hij naar zijn bureau. En dan was daar zijn uh, adjunct of wie dat ook mocht zijn. Die namens hem, maar meestal was het de generaal zelf, die tekende. En dan uh, was het goed, was prima. Ja. -0 -0 -0 -0 Hubert Reumers, die uit het nabijgelegen banhot kwam... Was weliswaar een gewone dienstplichtige, maar werd tot zijn eigen verbazing te werk gesteld op de WAR-room. Ik had een uh, Cosmic Tumble Top Secret Clearance. Dat is de hoogste. Dat bleek de hoogste te zijn. Ja. Wat was uw taak precies? Mijn taak was uh, totappereter. Een uh, totappereter, u moet zich zo voorstellen, die, die WAR-room bestond uit twee delen. Dat was een, uh, eenzijde zijde bestond uit allerlei cabines met glazen wanden. Uh, daar zaten de commandanten, uh, de officieren. En zij hadden uh, visueel en telefonisch hadden ze onderling contact met elkaar. En uh, daartegenover uh, bevond zich een grote plexiglazen wand. En daarop stonden allerlei uh, landkaarten van West-Europa en, uh, en schema's. En uh, die schema's die hadden dan betrekking op uh, straaljagernummers, uh, vliegbasis en dergelijke. En vluchten. Dan moest je vluchten opnoteren, uh, tijdstip van vertrek, uh, tijdstip van aankomst, het doel uh, waar naartoe gevlogen moest worden. Per uh, koptelefoon stond je met een openlijnverbinding in verbinding met de diverse luchtbasis. Uh, uh, London... En dan assisteerde je ook met het doorgeven van allerlei uh, uh, opdrachten aan de luchtbasis en zelfs ook rechtstreeks aan de, aan de piloten. En in geval van, van oefening, wanneer er dus uh, echt strijd geleverd werd... dan uh, dat gaf je door welk doel gebombardeerd moest worden, aangevallen moest worden. Uh, of er vijandelijke vliegtuigen in de, in de buurt waren, dat kreeg je ook door. En uh, of er uh, ja, gevallen van, uh, van uh, ja, casualties uh, waren, dus losses. Uh, ja, doden. Eigenlijk. Doden, ja... In de, in die, en dat, dat moest je dan ook noteren. En aan de hand daarvan bepaalden dus uh, de commandanten waar het, het brandpunt van de, van de actie zich bevond, en of extra strijdkrachten daar naartoe gestuurd moesten worden. Wat werd toen nou uitgeschakeld? Dat kunnen uh, fabrieken geweest zijn, uh, elektriciteitscentrales, raffinaderijen, dat soort dingen. Ja. Ja. Als er een verandering was op het, op het strijdperk, hoe gaf u dat dan weer? Uh, via het, uh, informatie die je op de achterzijde van het uh, tood moest schrijven. Dat gebeurde dus dan uh, wanneer het tekst betrof, of cijfers in spiegelschrift. En, uh, en met pijlen, bewegingen en uh, dus uh, uh, codes voor, uh, voor de diverse vliegtuigen. U moest dus in spiegelschrift schrijven? Ja, oh. klopt. Dat moest je leren. Dat moest je inderdaad leren. En dat gaat sneller dan je denkt. Dat kan u nu nog steeds? Uh, nou, als ik er uh, een, uh, een paar uurtjes op zou oefenen, zou het uh, best wel weer uh, lukken. En op een gegeven moment schreef je net zo snel in de spiegelschrift dan normaal. En dat was zodat de commandant het kon lezen? Zodat zij het konden lezen. ja. ja. En dat, uh, dat moest snel gebeuren, want de ontwikkeling uh, die volgde zich ook voor snel op. Het was uh, in het pre-computertijdperk, zeg maar. Dus dat. <laughs> En hadden ze dan symbooltjes ook voor, voor troepen en symbooltjes voor, voor vliegtuigen? Alleen maar vliegtuigen. Alleen maar straaljagers die, die van hieruit dus gecommandeerd werden. En hoeveel vliegtuigen waren er dan in de lucht tegelijkertijd? Bij een oefening waren dat enkele honderden soms al. Dan werd het aantal flink uitgebreid en er waren er ook heel wat in reserve. En als het, uh, ik heb één keer meegemaakt met een oefening, toen gingen ze dus verliezen zo snel dat ze uh, gelukkig nog wat achter de hand hadden. Dat dus was de oefening die, die uh, een hele week bijvoorbeeld uh, voorzien was. was na twee dagen afgelopen. Dat uh, vonden wij natuurlijk wel best, maar <laughs> commandanten minder leuk denk ik. Dus er kwamen nog wat reserves uit de Hoge Hoed. De hoeveel vliegtuigen zijn er toen neergestort? Nou, er het, het zijn er toen toch wel, denk ik, wel een 150 geweest. Ja. Want uh, meestal uh, had je er best een grote oefening wild. Zeker uh, 200, 250 waar je mee uh, begon. Hierachter had je de, de we zo weer die ruimte met douches. Waar je en dus... Een je <laughs> Als nucleaire oefening. Dus, dus als er ooit een aanval zou zijn, ja, dan, dan zou je hier naar binnen ja. moeten. Dan nee, kwam je die, nee, eruit. De, oh, eruit. De, de eruit. Maar je dus... gaat er niet naar buiten ja. bij een nucleaire aanval? Ja, maar dat zal toch gewoon moeten op een gegeven moment. Dan moet dus wat eh, bevoorraad worden en zo. En dan had je dus je masker op en een hele troep zijn. Zeg maar, en dan kon je hier naar buiten komen, ja. De, de rode knop die zat bij de generaal, bij de commander. O oh ja. ja die dat was de... gewoon een echte knop? Dat was een rode knop, ja. Dat was, uh, ja, zo. En dus echt dat je zegt van nou, oh, een slag erop. Ja. Maar wat was die rode knop dan precies? Dat was dus net wat het Witte Huis heeft met, uh, met Rusland. Zo was de berg met het hoofdkwartier van de NATO dus. Ja. De expert in Nederland op het gebied van de militaire geschiedenis van de NAVO tijdens de Koude Oorlog is Jan Schulten. En het toeval wil dat hij van 1972 tot 1976 werkte op de Kannenberg als verbindingsofficier... Hij is in die functie enkele keren op inspectie geweest in de Nederlandse bunkers... waar kernwapens van de Amerikanen lagen. En weet alles over de rol van de Kannenberg als schakel in de nucleaire oorlogsvoering. Het hele nucleaire gebeuren, dat was uh, volledig in Amerikaanse handen. Daar kreeg niemand verder een, een vinger achter. Oh nee... Nee, dat was altijd een buitengewoon uh, uh, geheimzinnige, geheimzinnige toestand. En wij deden van de landmacht uh, Noorddag. Dat ging ook altijd die nucleaire sites uh, inspecteren. Eentje op de Veluwe in het Harde en eentje lag daar bij Havelte. En de keren uh, dat we dus binnen in de omheining waren... dan zouden er altijd uh, van die Amerikanen met een geladen geweer... Uh, Achter dat inspectiegroepje aan. Maar wat was dan de functie van de Kannenberg om dan die nucleaire dreiging vanuit het Oostblok te gaan monitoren? Kijk, de artillerie, dat waren zogenaamde tactische kernwapens. Dat waren dan kleine granaten met een nucleaire lading. Nou ja, die konden dan ter beschikking gesteld worden. Daarvoor waren ook die opslagplaatsen in. In Nederland en in Duitsland lagen ook overal van dat soort, uh, dat soort plaatsen. Want wat ze dan noemen tactische kernwapens, niet zo groot. Er zijn er toch altijd nog een aantal bij die een aantal keren zwaarder zijn... dan die bij Hiroshima en, uh, en Nagasaki gebruikt zijn. Dus als je dat soort dingen als een soort pepernoten rond gaat strooien, dan begrijp je wel dat er... Uh, dat er niks meer over blijft. Dan zou Kannenberg het verzoek kunnen doen uitgaan naar de Amerikanen... van kunt u ze ter beschikking stellen. Dat is dus de procedure. Dat, is, dat zijn die, die procedures. En dat is dus gewoon stafwerk. Kon dan de Kannerberg in het geval van nood wel besluiten... tot het afwerpen van een kernwapen? Uiteraard niet zelfstandig. Hè? Ik heb al gezegd, die konden in het slechtste geval machtiging daartoe krijgen voor de ja. inzet. Hè? Want daar waren natuurlijk allerlei... Dat is altijd uh, uh, voorgeoefend. En uh, god, het, uh, het is altijd natuurlijk ge net gedaan alsof het beheersbaar was. Hè? Dat je dus uh, nucleaire wapens uh, op maat had. En uh, ja, dat is echt, is echt uh, komisch. Maar ja, uh, het is niet anders. Maar waarom is het komisch? Nou ja, omdat het natuurlijk een onzinnig iets is, eh, kernwapens in allerlei maten. En dan waren sommetjes gemaakt met de fallout. En hoe lang het duurde voordat je dan zelf in dat gebied kon. Want als je, je moest er dan natuurlijk zelf doorheen, door je eigen troep. En dan zie je helemaal eh, wat dan eh, aan burgers... Eh, die zouden dan natuurlijk ook slachtoffer worden, wat dan acceptabel eh, was. Wat was dan acceptabel? Nou ja, zo'n 20.000 doden, dat was nou niet zo erg. Althans, dat was nog haalbaar. Ja. He, dus het is, het is natuurlijk op zich een buitengewoon vreemde, vreemde denkwereld. Uh, maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Dus ik, uh, ik zeg het zo, uh, we hebben hier geen uh, heilstaat gehad, gelukkig maar. Oké, okay, dat is duidelijk. Het indrukken van de rode knop in de Kannenberg zou alleen kernwapens activeren... wanneer de Amerikanen deze eerst hadden vrijgegeven, zegt Kees Kalkman van de AMOC. Dat zal dan een knop zijn geweest die uh, de codes vrijgaf voor het grondpersoneel... en de piloten die klaar stonden om op te stijgen om nucleair te gaan bombarderen. Waarschijnlijk zou het zo gegaan zijn dat uh, de Amerikaanse president zou zouden besluit genomen hebben dat de situatie aan het front in Centraal-Europa nu zo dreigend was geworden dat nucleaire wapens ingezet zouden worden. Dus die zou dat als het ware vrijgegeven hebben, dat idee. En dan zouden de, de commandanten te velden die uh, zouden op een gegeven moment een beslissing hebben genomen van nu is het daar nodig om het te doen. En dan zou er op die knop gedrukt zijn en daarmee zouden de codes vrijgegeven zijn. En de piloten zouden opgestegen zijn om te bombarderen. De Amerikanen hielden dat altijd helemaal in eigen hand. Daarom waren er ook speciale ruimtes voor, speciale bunkers... waar dan de Amerikanen dat konden gaan regelen op het moment dat ze dat nodig vonden. Maar dan waren er nog die twee kamers naast de Warroom, waar niemand ooit is in geweest. Wat zat daar dan? Het was een soort primitieve computerapparatuur... waarbij je mensen met twee sleutels dat aan moesten zetten... die zo ver van elkaar afstonden... dat ze niet elkaar op dat moment konden raken, bij wijze van spreken. En dan moet dat aangezet worden. Nou, dat, is, dat gebeurt in een kamertje. En dat heeft te maken met de vrijgave van nucleaire middelen. En want daar zit, dat is een bepaalde procedure... waarbij verschillende functionarissen op die bom... en op installaties daar ter plekke codes moeten invoeren... waardoor er een soort vrijgave komt van om nucleair te kunnen bombarderen. En het signaal daarvoor dat zal dan zijn geleverd door, uh, om, door, vanuit die Kannenberg. Dat, dat is denkbaar. Nou ja, als wij dan op oefening waren en na uh, tien dagen in die uh, grotten wat natuurlijk toch niet uh, zo plezierig was uh, met muggen... en, en, en de, de temperatuur was natuurlijk niet plezierig. Maar je natuurlijk blij als het voorbij was en naar huis kon. Laten we even wel wezen. Je bent niet voor je lol van huis af. Ja. En dan zeiden we onder elkaar... is het nucleaire spel al begonnen... Het klinkt misschien een beetje cynisch, maar ja, zo gaat dat eenmaal in de praktijk. En, oh ja, en dan wisten we, oh, dan is het zo afgelopen. Want dan was er natuurlijk uh, geen houden meer aan. Want dan ging alles aan Vlaarden. En dan begonnen wij al uh, onze spullen in te pakken. Want dan wisten we, oh, nou weten we dat die oefening met een paar uren voorbij is. En dat is dan de realiteit. Zo gauw het nucleair werd. Was dat voor u praktisch gezien dan praktisch goed nieuws? Nee, dat was praktisch gezien goed nieuws, want dan wist je dat het oefeningseinde er zo was. Want bij nucleaire oorlogvoering zijn de problemen dermate groot... dat het natuurlijk geen enkele zin meer heeft om daar nog iets rationeels te doen. En dan liep ook die oefening af. Bergel. Dit programma werd gemaakt door Jan Maarten Deurvorst. Techniek Arno Peters, eindredactie Ottoline Rijks. En het werd gemaakt door de NTR. Ja, dat doen denken uit die tijd, dat was toch eigenlijk dat was heerlijk. Je werd er namelijk verschrikkelijk lui van, want je hoefde namelijk gewoon helemaal niks. Want die bom, die zou toch al vallen. En we zouden allemaal doodgaan. En of je nou als doktrandes doodgaat of titeloos doodgaat, dat maakt niet uit. Dood is dood. En dan bleef je toch liever titeloos. Want dan hoef je al die moeite niet te doen. En toen... Mijn leven is totaal ontvlucht. Ik voel me overboord gegooid. Vandaag als ik dit nieuws terug. De bom valt nooit.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 zijn met die kater, moeten we denken over later. Ach, dat gezeur van het heeft geen zin, dat trapt geen schoolmeester meer. We zijn gaan studeren, er kwam glas, nost, er kwam perestroika, de muur viel, het ijzeren gordijn werd doorgeknipt. We kregen verkering vertrouwden. Sommigen kregen kinderen, sommigen niet, en sommigen bleven alleen. En de aarde draait nog, het wordt weer lente. En de bom, ja, ja, ja, het schijnt dat er nog een paar bommen liggen... op de vliegbasis Volkol. Maar we zijn nu banger voor de schurkenstaten dan voor de Russen. En de wereld is nu ook niet veilig. Maar toch, ik ben blij dat we van de koude oorlog af zijn. Het is tijd, dames en heren, voor de slotaflevering van onze cursus... Alleen zijn. Het single-zijn benaderen wij deze dagen als een praktische zaak. Als een staat van zijn. En hoe ga je met die staat van zijn om? Vorige week behandelden wij de moeilijke momenten. En de aflevering van deze week heet Lijf en Leden. Well, Eddie Murphy zei ook uh, ooit in een show...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 Ik, ik, ik slaap meestal alleen. Ik denk ze maar vijf, vijf van de nachten van de week. Maar ik heb wel eens dat mensen om een uurtje of één als de kroegen dicht gaan, sms'en van uh, zal ik bij je komen slapen? Als ik dan nog wakker ben, dan stuur ik meestal van uh, SMS van ja, kom maar, kom maar langs, kom maar lekker slapen. En dan praten we nog wat hier aan deze picknicktafel. Of, uh, of niet, het kan ik zijn dat ik aan het bed lig? En dan uh, kunnen ze gelijk erbij.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 Soms bel ik die daten ook gewoon af. Lijf en leden. Het was het laatste deel van de cursus Alleen zijn. Gemaakt door Maartje Duin en Esma Linneman. Eindmontage Arno Petersen. Het werd gemaakt door de NTR. De cursus mag dan op de radio tot een einde zijn gekomen. De cursus blijft uiteraard op Facebook in de lucht. natuurlijk. Zoekt u naar de cursus Alleen zijn op Facebook en u zult vinden. Want singles zullen blijven en de staat van Alleen zijn zal ook blijven. Alleen, toch niet eenzaam. Volgende week de documentaire Vlas is een blij gewas. Negen jaar geleden studeerde Christine Meinetsma, kunstenares uit 1980... af aan de Designacademie in Eindhoven. En sindsdien ontving ze vele prijzen voor haar werk. Er loopt nu van Christine Meinetsma een grote overzichtstentoonstelling... in het Textielmuseum in Tilburg. En er is ook nog een tentoonstelling over vlas in Middelburg. Waarom vlas? Nou, vlas, zegt Meinertsma, is een blij gewas. Het, het verbouwen van vlas dat is veel minder, minder schadelijk en belastend voor het milieu... dan het verbouwen van bijvoorbeeld katoen. En je kan het ook lokaal doen. Eigenlijk heeft zij maar één groot thema in haar werk. Waar worden dingen van gemaakt? Nou ja, dat laat ze zien in dat vlasproject. Dat ze heeft een kavel ingezaaid. Kavel GZ59 West. Ze heeft daar de oogst van gekocht, van dat kabel, van dat kavel. En die oogst heeft ze verwerkt in het Zeeuwsmuseum in Middelburg. De de Vlas-projecten in de presentatiekasten zijn van Vlas. Maar de presentatiekasten zelf zijn ook weer van Vlas. En er verschijnt binnenboek, binnenkort een boek. En dat is ook van Vlas. Hier zometeen het journaal. En dan de sport met Jeroen Stomporst. En wij zijn de volgende week weer. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Koninginnendag 2012.